De verwachting is dat de protesten zich later op de dag na het vrijdaggebed zullen uitbreiden. Net als in andere Arabische landen loopt de spanning in Libië de laatste dagen op. Gisteren kwamen tot confrontaties tussen tegenstanders van Gaddafi en de oproerpolitie. Hoeveel doden daarbij precies zijn gevallen is onduidelijk. De getallen die worden genoemd lopen uit 1 van 10 tot 50. Een deel van de omgekomen demonstranten wordt vandaag begraven. gevreesd wordt dat die begrafenissen leiden tot nieuwe ongeregeldheden. TomTom Tom krijgt steeds meer last van concurrentie. De Nederlandse producent van navigatieapparatuur had afgelopen jaar maar een beperkte groei van de omzet en een lichte groei van de winst. Volgens topman Godijn is de consumententak nog wel een stabiele basis voor het bedrijf, maar de markt voor losse navigatiesystemen krimpt. Navigatie wordt steeds vaker ingebouwd. Verder moet TomTom Tom concurreren met bijvoorbeeld producenten van mobieltjes die ook navigatiesystemen aanbieden.